Er was dus een arme molenaar die een beeldschone dochter had. Op zekere dag zei hij tegen zijn vrouw... Ons Elsie is toch eigenlijk veel te knap en te teer voor dat zware werk in de molen. Ze is zo mooi dat ze wel met een koning zou kunnen trouwen en in een paleis wonen. Maar man, hoe haal je het in je hoofd? Al is ze nou nog zo knap... Een arme molenaarsdochter kan toch niet met een koning trouwen? Als de koning haar maar eens zag. Het idee liet de molenaar niet met rust. En hij peinsde er dag en nacht over hoe hij zijn dochter met de koning in aanraking kon laten komen. Op een dag echter was de koning met zijn jachtstoet in de buurt van de molen aan het jagen. <middels> ...van de jagers die bij de molenaar een koele dronk kwam halen... ...zag Elsje bij de waterput staan. Wat heb jij een deksels mooie dochter, molenaar. Nog nooit van mijn leven heb ik zo'n knap meisje gezien. Oh, ze is nog veel knapper dan u denkt. De molenaar nam hem even terzijde en fluisterde. Ze kan goud uit stro spinnen. Wat vertel je me nou? Goud uit stro spinnen? Man, dat kan toch niet? Maar de molenaar haalde een gouden dukaat uit zijn zak, de enige die hij bezat, en toonde hem die. Kijk, deze heeft ze gisteren gemaakt, en als ze de hele nacht doorspindt, maakt ze er wel duizend. En wat de molenaar had gehoopt, gebeurde. Het nieuwtje ging als een lopend vuurtje rond. Ook de koning van met haar oren, en het duurde niet lang of Elsje werd aan het hof ontboden. Ze begreep er zelfs niets van... ...te meer daar men haar in een kamertje bracht met een klein venster... ...en waarin een berg stro lag en een spinnenwiel stond. Maar even later trad de koning binnen. Zo, zo. Ben jij nu die knappe molenaarsdochter? Wel, wel. Elsje bloosde, want ze dacht dat de koning op haar knappe gezichtje doelde. Maar hij sprak... Laat mij maar eens zien wat je kunt... Als morgenochtend al dit stro niet tot goud is gespannen, moet je sterven. Hij verdween en deed de deur op slot. En daar zat Elsje. En ze begreep er niets van. <tie> hoe, hoe kan ik nu het stro? <tie> Elsje begon bitter te schrijen. Maar opeens sprong daar door het venster een klein vreemd soortig mannetje. Een dwerg. Met kromme beentjes en een lange neus. Waarom, waar, waarom schreeuw je zo, meisje? En onder het snikken door vertelde Elsje hem wat de koning haar bevolen had. Zo, zo, zo. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat kan je natuurlijk niet. Maar, maar ik wel, ik wel. Wat is het je waard als ik dat voor je doe? Kun je dat een heus? En of, en of. Wel, nu, dan krijg je mijn halsketting. In orde, in orde. De dwerg nam haar ketting aan en zette zich voor het spinnenwielen. Elsje kon haar ogen niet geloven. Al het stro spon hij tot dikke draden van puur goud. Toen de koning de volgende morgen kwam kijken... stond hij stom verbaasd. Hij kreeg echter meteen spijt... dat hij niet meer stro in het kamertje had laten brengen. Daarom bracht hij haar in een grote vertrek... met nog veel meer stro en zei... Als je leven je lief is... moet je ook dit stro tot goud voor mij spinnen... Elsje wist zich geen raad. Maar even later stond de dwerg weer in de kamer. Wat, wat geef je mij als ik ook dit stro tot goud spit? Ik heb alleen nog maar een ring. En als je die hebben wilt? De dwerg nam de ring aan. En weer spon hij het stro tot glanzend goud. Toen de koning dit zag, kende zijn hebzucht geen grenzen meer. Hij bracht haar nu in een grote zaal met een enorme stapel stro... En zij. Ook dit moet je allemaal opspinnen. Lukt je dit? Dan word je mijn vrouw. Maar lukt het je niet? Dan weet je wat je te wachten staat. Nauwelijks was de koning verdwenen. Of daar sprong de dwerg weer tevoorschijn. En vroeg. Wat, wat heb je me nu te geven, Elsje? Ik, ik heb je alles al gegeven wat ik bezat. Ik, ik heb niets meer. Niets. En Elsje vertelde de dwerg wat de koning haar beloofd had. Goed, goed, dan doe ik het deze keer voor niets. Maar als je trouwt en, en, en koningin wordt, wil ik je eerste kind hebben. De arme Elsje had geen keus. En er zat dus niets anders op dan hem dit maar te beloven. En weer gonsde het spinnenwiel dat het een lieve lust was. Toen de koning de volgende morgen kwam kijken en die hoge berg goud zag liggen... ...was hij zeer verheugd. Hij deed zijn woord gestand, ze trouwde... ...en de molenaarsdochter werd koningin. Toen Elsje een jaar later een lief klein kindje kreeg... ...was ze zo gelukkig dat ze helemaal niet meer aan haar belofte dacht. Maar op een ochtend, toen ze bij het wiegje zat, stond daar opeens de dwerg naast haar. Ik, ik kom het kindje halen, dat je me beloofd hebt. De koningin schrok hevig en bood hem alle schatten van haar koninkrijk aan, als zij haar kindje maar mocht behouden. Dacht de dwerg sprak... Nee, nee, dat kindje is me meer waard dan alle aardse schatten. Toen begon de koningin zo hevig te schrijen dat hij medelijden met haar kreeg. Nou goed, goed. Ik, ik zal je nog één kans geven. Als je, als je binnen drie dagen raadt hoe, hoe mijn naam is, dan mag je je kindje behouden. En weg was hij. De hele nacht lag de koningin wakker om namen te bedenken. Maar toen de dwerg de volgende dag terugkwam, raadde ze zijn naam niet. Steeds riep hij. Mees, mees, je raadt het nooit, je raadt het nooit, nooit. Maar morgen kom ik terug. De koningin liet onmiddellijk navraag doen van alle namen die er in het land bekend waren. Maar de volgende morgen klonk het steeds weer. Mees, mees, mees, morgen, morgen is, is je laatste kans. En anders neem ik het kinkje mee. De koningin was radeloos. Maar aan Lakey die stilletjes aan de deur geluisterd had, liep de dwerg na. Gelukkig had het die nacht gesneeuwd en kon hij de voetsporen van de dwerg goed volgen. Na uren gelopen te hebben, kwam hij aan een klein kabouterhuisje. Hij gluurde door het venster naar binnen en wat zag hij daar? Rondom een vuurtje van takkenbossen zat een aantal eekhoorntjes, hazen en konijntjes. En een klein manneke met kromme beentjes danste door het kamertje... Terwijl hij zong. Morgen vroeg aan ik ge gezind, twee beloofde koningskind. Want geen sterveling die weet dat ik Repelsteeltje heet. De hij snelde naar het paleis terug. Majesteit, ik weet hoe die dwerg heet. Repelsteeltje. En hij vertelde de koningin wat hij allemaal gezien en gehoord had. De koningin was opgetogen van vreugde. Toen de dwerg de volgende morgen, verscheen vroeg hij. Nou, koningin, weet, weet, je, weet je al hoe ik heet? Het, het is je allerlaatste kans. De koningin deed net of ze heel diep nadacht. Heet je soms goudhaar? Mis. Uh, langneus? Mis. Mis. Oh, geef me, geef me je kindje maar. Je raadt het toch niet? Al oh, noem je duizend namen. Maar. Plot, zei de koningin, heet je soms Repelsteeltje. De teverg werd zo bleek als een doek. Ho, ho, ho, hoe, hoe weet je dat? Wie, wie, wie heeft je mijn naam verraden? Dat, dat, dat, dat moet de duivel je verteld hebben. Zeg op, zeg op, wie heeft... Wie... Van drift en woede stampte hij zo hard met zijn voet op de grond, dat hij plots door de vloer zakte. Dieper en dieper, zonkie. Wel tot aan het middelpunt van de aarde. En niemand heeft daarna ook maar iets van Repelsteeltje vernomen. De trouwe lakei werd tot hofmaarschalk benoemd. En het jonge kindje groeide op tot een knappe, dappere prins.